6 uur, het NOS-journaal. Martijn van Beek. Koninklijke familie vraagt media om terughoudendheid. RTL stopt met omstreden ziekenhuisprogramma. En Netcar praat met twee bedrijven. De koninklijke familie heeft de media gevraagd... om voorlopig met rust gelaten te worden. Het gezin heeft alle ruimte nodig om te leren omgaan... met de gezondheidssituatie van prins Friso... en het leven daarop in te richten, al dus de Rijksvoorlichtingsdienst...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 Volgens de KNMG heeft het ziekenhuis de privacy van patiënten geschonden. Ook zegt het VU-MC dat is gebleken dat afspraken met patiënten niet zorgvuldig zijn nagekomen. RTL zegt dat het nog steeds achter het programma staat... maar dat na overleg met het VU-MC en producent iWorks toch is besloten te stoppen. Gisteravond was de eerste aflevering op tv. Twee buitenlandse bedrijven hebben serieus interesse in een doorstart van Netcar. Volgens de vakbond FNV gaat het om een Europese en een Chinese partij...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 Volgens de vakbond is de looneis redelijk... gezien de groei van de economie in Duitsland. De werkgevers hebben al laten weten... dat ze die eis overdreven vinden en te hoog. Bij nieuwe anti-Amerikaanse protesten in Afghanistan... zijn volgens Afghaanse functionarissen zeker zeven doden gevallen... waarmee het totale dodental op twintig is gekomen. Vandaag werd opnieuw door duizenden Afghanen gedemonstreerd... tegen de verbranding van Korans op een Amerikaanse militaire basis... Het excuus dat president Obama gisteren aanbood... voor het incident op de basis Bagram heeft niet geleid tot rust. De rellen begonnen dinsdag toen op een afvalberg op de basis Bagram... verbrande exemplaren van de Koran werden gevonden. De Afghaanse regering vindt dat de verantwoordelijken... in het openbaar moeten worden berecht. President Karzai, politici en geestelijken hebben tot kalmte opgeroepen... in afwachting van de uitslag van het onderzoek. Rijkswaterstaat gaat monteurs naar de Haringvlietbrug sturen... zodra de brug open moet voor een schip... Dat is besloten vanwege de storingen van de afgelopen tijd. Vanmiddag bleef de brug in de A29 ten zuiden van Rotterdam... voor de tweede keer in twee weken tijd openstaan. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het probleem. Bij de brand in een Duits museum is één schilderij... uit de collectie van het Singermuseum in Laren verloren gegaan. Het is het schilderij Greet met Zwarte Hoed van Jan Sluiters. Woensdagnacht liepen veertig schilderijen rook- en roetschade op... bij een brand in een museum op het Duitse Wadden-eiland Veur...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 AWB Verkeersinformatie. Het aantal files wordt alleen minder. Er staan nog langere files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarikum en Neembrugge, 6 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg, 4 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda... staat een file tussen Hendrik Ido Ambacht en Dordrecht Centrum van 3 kilometer. A15 Maasvlakte richting Rotterdam... 15 kilometer tussen Rozenburg en Klopertvaanplein. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En als laatste de A20-hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam Noord en klopert plein 8 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond, het is vrijdag 24 februari. Een week na het ski-ongeluk van Prins Friso, Is duidelijk geworden dat zijn prognose heel slecht is. Hij heeft ernstig hersenletsel opgelopen. En het is onduidelijk of hij ooit weer bij bewustzijn komt. Jeroen de Jager was vanmiddag bij die persconferentie... in het ziekenhuis in Innsbroek. Jeroen, wat vond jij het belangrijkste nieuws? En Jeroen de Jager komt tot ons via een ingewikkelde verbinding. Um, en waarvan wij hopen dat hij ons nu op dit moment hoort. Jeroen uh, de Jager is in Innsbruck. Jeroen, ik stel gewoon eventjes de vraag opnieuw. Want jij was dus bij die persconferentie in dat ziekenhuis in Innsbruck het belangrijkste nieuws. Ja, natuurlijk het meest dramatische nieuws is inderdaad... dat niet te voorspellen is of Prins Friso ooit weer bij bewustzijn komt. Achtergrond daarvan, tot nog toe dachten we dat hij 20 minuten onder de sneeuw had gelegen. Dat was al heel lang, dat werd al, al heel lang ingeschat. Vandaag hoorden we dat hij tenminste 25 minuten bedolven is geweest onder de sneeuw. En vervolgens is een hele lange reanimatie gevolgd. Uh, dat heeft tot heel veel zuurstoftekort uh, geleid in de hersenen. Uh, een hartstilstand vervolgens van 50 minuten. En daarvan zei uh, de, uh, de behandelende arts, het hoofd van de trauma-IC, Wolfgang Koller... Hij zei, die reanimatie van 50 minuten is zeer, zeer lang en misschien wel te lang geweest. En gisteren hebben ze eigenlijk pas uh, nog iets meer kunnen vaststellen, want gisteren hebben ze een MRI-scan kunnen uitvoeren. Ja, gisteren hebben ze het pas veilig genoeg gevonden voor de patiënt om zo'n MRI-scan te doen en om ook neurologisch onderzoek uh, te doen. En pas toen is gebleken hoezeer... Uh, ...de hersens van prins Friso beschadigd zijn als gevolg van dat zuurstoftekort. Ze hebben gehoopt dat als gevolg van die onderkoeling, omdat hij onder de sneeuw lag... ...dat daardoor het proces van die hersenbeschadiging zou zijn vertraagd Maar die hoop die bleek te vergeefs. Het herstel van die hersenen, als daar al sprake van kan zijn... ...als prins Friso uh, ontwaakt uit zijn coma... ...dat herstel van die hersenen, zei Koller... Uh, kan maanden, zo niet jaren gaan duren. Nou is er ook gevraagd, uh, middels de Rijksvoorlichtingsdienst, aan de pers... om uh, afstand te houden, om vooral de familie recht op een beetje privacy te gunnen. Um, dat gaan wij ook doen he, als NOS? Ja, we hebben als NOS daar uh, direct uh, een besluit in genomen... dat we uh, die privacy zullen respecteren. Vandaag is dan ook de laatste keer geweest dat we de familie naar binnen hebben zien gaan en naar buiten hebben zien komen. Um, dat was het hart min of meer van de familie prinses Mabel, de vrouw van uh, prins Friso. Constantijn, Willem-Alexander, de twee broers en de koningin... die uh, ja, toch zwaar gebukt naar binnen gingen, elkaar omarmend. Uh, een uur later naar buiten kwamen. Ondertussen was ook prins, prinses Margriet gekomen. Uh, die is ook een kwartier binnen geweest en uh, vlak nadat zij het ziekenhuis hebben verlaten, heeft de RVD een verklaring uh, laten uitgaan... waarin uh, gevraagd wordt uh, dat uh, ja, de familie het gezin alle ruimte nodig heeft... om te leren omgaan met de gezondheidssituatie van Prins Frizo. Uh, en uh, ja, moeten we leren het leven daarop uh, in te richten. En daarom verzoekt de familie de media om uh, de hiervoor benodigde privacy zoals staat er in de verklaring van het gezin, te respecteren. Nou, al dus uh, zal gebeuren... En hoe die gezondheidssituatie eruit ziet, daarover sprak ik eerder deze uitzending met intensivist Ronald Troff van het Medisch Spectrum Twente. En hij vertelt waar de familie van Prins Frieso de komende tijd rekening mee moet houden. Nou, de verwachting is dat als je inderdaad een week, en daar zijn we nu inmiddels uh, verder, een week verder na zo'n event.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 naar zo'n ernstig event. Het nieuws over prins Frieso maakt grote indruk. Niet alleen in Nederland, ook in Lech, het wintersportdorp... waar de koninklijke familie al tientallen jaren komt. Zowel de plaatselijke bevolking als de Nederlanders... die er op vakantie zijn, zijn zeer begaan met de familie. Verslaggever Karin Alberts. Op zijn 100 meter voor het hotel van de koninklijke familie... staan twee arresleeën met paarden ervoor. En de man naast mij die heeft gisteren nog de prinsesjes rondgereden. Gisteravond heb ik nog... Die Kinder und die Prinzessin gefahren am Abend noch in ein Alpengasthaus. Und ja, ich habe dann noch mit dem anderen noch einmal gesprochen und haben sie gesagt, ja, es ist ein bisschen eine Ablenkung, dass es voor de kinderen een wissel wat anders, oder? Ansonsten heb ik eigenlijk niks veel gereden met ihnen, of? heeft hij nog met de kleinkinderen van de koningin rondgereden en de volwassenen hebben hem gezegd: ja, het is een beetje afleiding voor de kinderen. Dus hij heeft hier boven in het besneeuwde gebied, het prachtige besneeuwde gebied, een rondrit met ze gemaakt. En dan vandaag het nieuws over de prins. Ja, wat is uw reactie? Ja, die reactie is natuurlijk slim, Het is in zo'n so situatie, het is immer schlimm. Ik geloof ook, Gans Lech uh, met de koningin dat het zo so is. Dat moet ik zo zeggen. Het betreft ons hier al. Ik kan wel zeggen, zegt deze man, dat heel leg meeleeft met de koningin. Want het is natuurlijk heel ernstig nieuws, heel erg, heel erg. Hij herhaalt het een aantal keren. Op het terrasje in Lech, aan de lunch. Heeft u het ja. nieuws al gehoord, mevrouw? Ja, ik heb het net gehoord. Ik vind het echt verschrikkelijk. Uh, het is natuurlijk voor iedereen verschrikkelijk, maar ja, weet je, je kent ze toch. En het is de zoon van de koningin. Ja, het is gewoon vreselijk. Dat, dat, je hoopt altijd nog heel stilletjes van, ah, het zal wel meevallen. Maar het is dus echt heel slecht. Bent u al de hele week hier in de omgeving? Ja, we zijn in uh, Sint-Anton. We, we kwamen vrijdag aan in, uh, in, af, in Vliers. En toen hebben we het nieuws gehoord, en, uh, want we waren onderweg. En uh, ja, dan ga je toch even snel kijken op het internet en je kijkt toch op de tv... om een beetje het nieuws te blijven volgen eigenlijk uh, wat er aan de hand is. En is het onderwerp waar u de afgelopen week hier in, uh, in de omgeving veel over gesproken heeft? Ja, ja want elke keer komt het toch wel weer naar boven. En ook met Nederlanders heb je het toch wel over sms'jes ook uh, van mensen in Nederland. Ik, ik ben een Nederlander, kom uit Amerika en uiteraard heeft het mij ook wel bezig gehouden. Ik, ik lees de telegraaf elke dag. En uh, het feit dat het een, een koninklijke member of the royal family is. Ja, is toch wel, wel gek eigenlijk. En uh, het houdt je erg bezig. Dus uh, ja, om hier te zijn, om het mee te maken en, uh, en er een deel van te zijn, dat is bijzonder. We zaten lekker op een terrasje en toen kwam het uh, toch wel vreselijke nieuws. Nou, ja. Toevallig hadden we in onze eigen omgeving al een keer zo'n soortgelijke situatie meegemaakt. met iemand die in coma lag. En, uh, dus wij hadden al zo'n beetje het gevoel van als het zo lang duurt, en. dan, dan, dan volgt er waarschijnlijk geen goed nieuws. Ja. En uh, het is natuurlijk vreselijk. En uh, of je nou van het Koningshuis houdt of niet, het is een moeder die haar uh, kind uh, nou. moet bezoeken en een vrouw. Het is heel lelijk. Ja. Ja. ja, ik denk, ja, we waren er toch. Uh... Wij als volwassenen inderdaad, de kinderen reageren daar toch altijd weer iets anders op. Maar voor ons uh, was het wel echt een, uh, een, een shock. Uiteindelijk, deze week hield hij er al rekening mee. Maar als het nieuws komt, dan is dat toch wel een hele erge... Uh, ja. Vooral ook omdat het zo dichtbij is, hè. Het is. Het is hier zo uh, vredig. en nou. uh, Als je ook met iedereen die praat zegt, ja, iedereen neemt dat heuveltje daar. En, uh, en dan uh, al die verhalen eromheen van uh, onvoorzichtig... Ja, je hebt, je hebt het amper door. Je komt hier beneden naar de lift... en je ziet wel of niet lawinegevaar. Je hebt geen flauw idee. Het verslag was van Karin Alberts vanuit Leg. Meer informatie over Prins Friso en zijn toestand... waaronder onder andere de verklaring van de RVD... maar ook het medisch bulletin kunt u vinden op onze site www.nos.nl. We hopen zo dadelijk met iemand van RTL te spreken... over het schrappen van dat televisieprogramma tussen leven en dood... hebben ze namelijk net besloten. Maar ja, de lijn is nogal bezet... De lijn met de ANWB daarentegen is open. Edwin de Hart. Edwin, um, hoe is het op dit moment? Ja, er staat nog een dikke 50 kilometer. Dus uh, de helft van wat het ooit geweest is, een uh, anderhalf uur geleden. Uh, de laatste ontwikkeling is op de A4. Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidsendam en Dam Dorp. Daar staat namelijk drie kilometer file. Uh, dat komt door een ongeluk en dat houdt de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. RTL gaat het programma 24 uur tussen leven en dood niet meer uitzenden. Het VU Medisch Centrum wilde dat graag na alle ophef die erover was ontstaan. Patiënten werden gefilmd op de spoedeisende hulp... en er was van tevoren niet altijd om toestemming gevraagd. Kim Koppenhol is van RTL. Goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft u gehoor gegeven aan de oproep van het VU Medisch Centrum? Nou, die oproep is inderdaad vanmiddag binnengekomen... Uh, het is zo dat we met z'n drieën hebben besloten om dit programma te maken. Uh, we wilden een mooi integer programma maken dat een mooi beeld geeft van de medische wereld. Ja, die derde partij nu is iWorks, even voor de helderheid. De derde partij is iWork, de productiemaatschappij. Ja. Nu dat een van de partijen heeft aangegeven zich te willen terugtrekken, hebben wij besloten om daar gehoor aan te geven. Ja. Was u anders wel doorgegaan met het programma? Ja, wij staan nog steeds achter het eindproduct. Uh, het is gisteren uitgezonden. Ik denk dat we een mooi programma hebben gemaakt. Um, als het verzoek van VUMC niet was binnengekomen, dan hadden wij niet vandaag besloten om te stoppen. Ja. Nou, is er in, in alle discussie die erover is uh, ontstaan, ging het ook vooral over, laten we zeggen, de privacy en de richtlijnen die daarover uh, zijn. Hè. En een van die uh, richtlijnen is, is dat je eigenlijk niet een, een leek uh, mag laten kijken naar het leed van een patiënt. Ja, daar nou, is de afgelopen dagen heel veel over gezegd. Um, we hebben heel veel. Uh, Heel veel voorzichtigheid betracht bij het opstellen van het protocol. Ik denk dat de komende week we ook zullen evalueren en zullen napraten over het programma. Maar vandaag is het vooral belangrijk dat we uh, laten weten dat het programma stopt. Ja. Dat we gehoor geven aan de oproep van uh, VUMC. Van nee, dat begrijp ik. Maar de grote vraag is van, um, had je dat dus niet kunnen voorkomen? Um, want iedereen weet hoe dat medisch protocol luidt, althans in die medische wereld. Er is heel veel aandacht besteed aan het opstellen van het protocol. Het wijkt ook niet veel af van de, de protocollen die in uh, dit soort gevallen worden gebruikt. Nogmaals, gaan we daarover napraten de komende week. Uh, maar we hebben met heel veel aandacht die protocollen opgesteld. En dat wil ik benadrukken. En ook uh, dat er wordt gezegd dat de mensen, er wordt veel gezegd op het moment, ook dat de mensen die in beeld zijn gekomen daar geen toestemming voor hebben gegeven, dat klopt niet. Um, iedereen die is gefilmd heeft van ons te horen gekregen of ze daar toestemming voor wilden geven of niet. U had ook kunnen besluiten gisteren om um, niet vervroegd de eerste aflevering van het programma uit te zenden. De reden dat we dat wel hebben gedaan is omdat er uh, over het programma heel veel werd gezegd. Uh, heel veel meningen werden gegeven terwijl niemand uh, nog één beeld had gezien van het programma. En we wilden heel graag mensen zelf een oordeel laten vellen over hoe het programma uiteindelijk is geworden. Ja, en nu? Hoe gaat het nu verder? Ja, u stopt de opnames. Kan het op een ja. later tijdstip alsnog worden uitgezonden of zegt u het is nu voorbij? Op dit moment heeft het VUMC ons verzocht om het niet uit te zenden. Dus daar gaan we mee akkoord. Er zijn geen plannen om het op een later tijdstip wel uit te zenden. Ja, en betekent dat ook toch dat er sprake zal zijn van, een, nou ja, in ieder geval een goed gesprek... maar ook van dat u probeert de geleden schade op VUMC te verhalen? Nou, dat is nu helemaal niet aan de orde. Um, wat ik al zei, we zijn het van in drieën ingestapt. Uh, we hebben nu besloten om te stoppen. En uh, volgende week zullen we zeker met elkaar aan tafel zitten. En wat de inhoud van die gesprekken zal zijn, dat, uh, dat zullen we volgende week zien. Mevrouw Koppendol, ik dank u wel. Graag gedaan. De vrienden van Syrië die blijken behoorlijk verdeeld. In Tunis zijn de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag bij elkaar. Op de agenda de dramatische situatie in Syrië. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft zich zo straks in onze uitzending duidelijk uitgesproken over deze kwestie. En over het feit of het bewapenen van de Syrische oppositie een optie is. Daarop is het antwoord klippend klein: nee, dat gebeurt dus niet omdat dat betekent dat je de zaken niet naar een einde toe brengt, maar eerder zou verhevigen. We praten verder met Midden-Oosten correspondent Sander van Horen. Sander, minister Nederland dus is tegen. Saudi-Arabië denkt er heel anders over. Ja, zeker. Die hebben gezegd dat dat zo ongeveer de enige optie nog is. En ze zijn zelfs boos de zaal uitgelopen en verwijten die vrienden van Syrië dat ze te weinig daadkracht tonen. Dus het tekent de enorme verdeeldheid in Tunesië waar ze aan het vergaderen zijn over de vraag hoe nu verder. Ja, Maar aan de ene kant worden sancties aangescherpt. Verder wordt ook die nationale raad erkend als een soort medegezag over Syrië. Ja, maar ja, weet je, dat geeft het ook alweer aan. Er is uh, binnen die Syrische oppositie niet één loket waar je naartoe kunt gaan als vriendenclub van Syrië. En uh, nu wordt er dus eentje uh, aangewezen, maar daarvan wordt niet gezegd dat het de vertegenwoordiger Zoals dat bijvoorbeeld in Libië wel het geval was. Hè. Dat werkte heel erg lekker. Maar dit is een vertegenwoordiger. En als je het hebt over die sancties uh, waar ook minister Roosenthal het over had. Ja, die sancties die zijn er al. Die zijn al behoorlijk streng. Die worden ook echt wel gevoeld in Syrië, in Damascus. Maar... Ze doen niet voldoende pijn, uh, kennelijk, want er is nog altijd niet veranderd. En uh, dat komt doordat belangrijke buurlanden van Syrië... denk aan Libanon, denk aan Irak, denk aan daarachter, Iran... Uh, nog altijd de grenzen openstellen. Dus ook nieuwe sancties, oh, ze zullen ongetwijfeld gevoerd worden... Uh, maar ze zullen dus niet voldoende zijn om uh, de regering in Damascus... op andere gedachten te brengen. Ja, minister Rosenthal is iets optimistischer dan jij... want die zegt, die nationale raad, dat moet het wel worden... en die anderen moeten daar gewoon zich bij aansluiten... en die moeten in een hok geduwd... Het zijn letterlijk zijn woorden, in een hok geduwd worden. Ja, dat zijn de pogingen van de internationale gemeenschap... om eenheid te creëren, desnoods maar met geweld... onder die Syrische oppositie. Want als dat niet als serieus alternatief gepresenteerd kan worden... Ja, dan, dan sta je met lege handen natuurlijk. Ja, en het feit dat hij, en, en met hem dus de internationale diplomatie... uitgaat van we kunnen pas iets doen, ook uh, voedselhulp, humanitaire hulp geven... op het moment dat er een staakt het vuren en een soort van vrede is... is dat naïef of is dat gewoon de diplomatie? Het lijkt me uitermate realistisch. Kijk, je kunt uh, de regering vragen om mee te werken... en dan zal die humanitaire hulp er komen. En die is hard nodig, hoor, in ons. Uh, bijvoorbeeld waar een tekort is aan medicijnen... waar gewonden nog altijd niet weg kunnen, hè, die... Uh... Uh, ...Franse journalisten bijvoorbeeld, die met een klemmend beroep te zien was uh, op YouTube... ...nou, die is nog altijd niet Syrië uit. Dus dat is hard nodig. Maar je hebt daar de medewerking voor nodig van de Syrische regering. Want wat is het alternatief? Het alternatief is dat je het gewapende hand doet. Ja, en daar is niet alleen daar is iedereen heel erg duidelijk over. Dat zal niet gebeuren. En de aanstelling van Kovian dan? Dat is misschien het kleine lichtpuntje, dat ben ik dan wel met je eens uh, van deze conferentie. Hij heeft bewezen dat hij kan praten, dat hij uh, bruggen kan slaan, daar waar geen bruggen denkbaar zijn. Uh, hij zal proberen, denk ik ook, met de uh, Syrische regering te gaan praten. Om vooralsnog niet eens zozeer te praten, misschien over een wapenstilstand, maar over die uh, humanitaire steun die dan verdeeld uh, uh, zou moeten worden. Maar ja, het blijft een, een, een labmiddel, het blijft zeilen met de kraan open en hoe je die kraan dicht kunt krijgen, daar gaan ze het ook vandaag in Tunesië, ben ik bang, niet over eens worden. Dankjewel Sander, Sander van Horen was dat. We gaan praten met Moussana Arya, die is van Syrische afkomst. Hij heeft ook familie in Homs en hij heeft vandaag ook nog contact gehad met Syrië. Ja, ik heb een vriend van mij uh, gesproken vandaag. En uh, ja, tot nu toe uh, zijn 15 doden in Homs. En uh, heel veel gewonden. En tussen waren uh, er groepen kinderen, waren uh, gewoon buiten, zijn, allemaal gewond door een raketaanval. aanval. Uh, een paar wijken zijn uh, wel uh, onder het uh, schieten van uh, uh, Karme Zitoen, Babespa, uh, Ghadi, Batidmor. Uh, Die worden allemaal beschoten. Ja, ja, Babamer ook. Ja. Ja. En het is, uh, u, uw familie en uw vrienden zijn uh, overigens uh, vandaag goed doorgekomen? heel gevaarlijk, om het is gewoon een, een spook, uh, spookstad, maar uh, ja, daar is zit in de kelder ergens uh, en durven die mannen gewoon even naar buiten even filmpjes maken of een, uh, ja, een gesprek voeren voeren uh, door het uh, satelliet uh, internet en uh, ja, ze hebben wel een paar uh, uh, uh, Soraya telefoon uh, meegenomen ook, gesmokkeld naar de stad, dus zijn wel bereikbaar.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 En, en uh, mensen hebben helemaal geen geld geen eten, geen drinken. En uh, ambtenaren, uh, t, uh, ja, drie maanden geleden, hadden wel iets, kunnen wel iets kopen met geld en zo. Hadden wel ge ze, ze hadden wel salaris. Maar de laatste twee maanden hebben we helemaal niks. Dus uh, die humanitaire situatie is heel erg geworden nou. Uh, en die mensen die hebben mij gevraagd om, uh, ja, om help te voor hen te, te, te, te zoeken... Of, uh,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 Mousana Arya was dat van Syrische afkomst. Heeft dus ook familie in Homs. Goed, dat is het nieuws voor vanavond, voor dit moment van het Radio 1 Journaal. Joost Eertmans, de avondspits kan gaan beginnen. En waar ga je het over hebben? Wij gaan praten over de koninklijke familie Bert. De dramatische ontwikkeling ja. rond Friso. De RVD heeft opgeroepen om de Oranjes met rust te laten. En media gevraagd zich terug te trekken uit Oostenrijk. Er wordt veel kritiek en vaak geleverd op het Koninklijk Huis. Maar ik vind inderdaad bij dit drama lijkt het mij zeer zinvol om de koninklijke familie absoluut te steunen... en hun, hun moeilijke situatie te respecteren. en Dus met rust te laten, daarom zeg ik... Nederland moet zich om het koninklijk huis scharen... Met steun en respect. Uh, we komen bij u vanaf nou, eventjes na half zeven. U kunt gaan inbellen op 0811 21. U kunt reageren over wat u vindt van de situatie rond uh, Prins Frieso. Wat u vindt van de, het optreden van mensen uh, over, over de berichtgeving over het Koninklijk Huis. Wij zeggen Nederland moet zich om het Koninklijk Huis scharen juist nu. We komen met de laatste ontwikkeling ook bij u uit Oostenrijk. Door onze correspondent Pieter Klein-Beernink. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Nederland moet zich om het Koninklijk Huis gaan scharen.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 RTL stopt met de uitzending van de tv-serie 24 uur tussen leven en dood. Het VU Medisch Centrum had gevraagd om met het programma te stoppen... omdat er onrust was ontstaan onder medewerkers en patiënten. Woensdag bleek dat niet alle patiënten vooraf was gevraagd... of ze aan het programma wilden meewerken. Twee buitenlandse bedrijven hebben serieuze interesse... in een doorstart van Netcar. Volgens de FNV zijn het een Europese en een Chinese partij...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 En de Rotterdamse politiecommissaris, die met de jaarwisseling onder invloed achter het stuur zat... mag de komende twee jaar niet in de fout gaan. Gebeurt dat wel, dan wordt hij alsnog ontslagen. De maatregel komt bovenop een eerdere veroordeling. De rechter legt de commissaris een boete op en een rijontzegging van drie maanden. En dat zijn de hoofdpunten. We gaan natuurlijk het weerbericht doen. Uh, het is bewolkt, plaatselijk valt wat motregen... Vanavond trekt dat naar het zuiden. Vanuit het noordwesten trekken nu wat opklaringen het land binnen. En vannacht klaart het verderop, maar in het zuiden blijft het nog lang bewolkt. De temperatuur daalt naar 2 graden in het noorden tot 6 in het zuidoosten. In plaatsen kan er wat mist ontstaan. Morgenochtend begint de dag mistig of nevelig. In het zuiden is het bewolkt. In de loop van de ochtend breekt de zon door. En vooral in het binnenland ontstaan stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden en dat is 3 graden boven normaal. De wind waait morgen uit west tot noordwest is matig. Aan zee af en toe vrij krachtig. Windkracht 5. En zondag is het rustig weer. Het blijft droog. De zon schijnt af en toe. Er is iets meer bewolking dan zaterdag. Maar verder is het vergelijkbaar met, uh, ja, met zaterdag. Maandag kan er wat regen vallen. Daarna is het droog weer met zonnige perioden. Het blijft zeer zacht met temperaturen iets boven 10 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog zo'n 40 kilometer alles bij elkaar op de weg nu. Uh, de opvallendste zijn op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een file tussen Leidsendam en Dorp van 4 kilometer. Dat uh, komt door een ongeluk en daarom is de linkerrijstrook dicht bij Dorp. Op de A15 Europoort richting Rotterdam nog steeds een file... tussen Knooppunt Benelux en Knooppunt Vaanplein, 4 kilometer. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda... staat tussen Schiedam en Knooppunt Terbrekseplein ook een file van 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Nederland moet zich om het Koninklijk Huis scharen. Zeg, goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Uw uitlaatklep tot 7 uur. Bel WNL, 0800 1121. Onthutst zijn we na de bekendmaking vanmiddag van de zeer zorgwekkende toestand... waarin prins Friso momenteel verkeert. Het is dus inderdaad erger dan erg. Op Twitter wordt al druk gespeculeerd over in welk revalidatiecentrum in Nederland... Friso zal komen te liggen. Wat er gebeurt met Koninginnedag. Zelfs over de troonsopvolging van koningin Beatrix worden voorspellingen gedaan. Fotografen die voor het ziekenhuis uren posten... om het mooiste kiekje van een huilende oranje te kunnen maken. En ongetwijfeld zal er wel weer een Jannetje Koelewijn van de NRC zijn... die voor morgen een opening krant maakt dankzij een van de artsen van de prins... Laten we hiermee stoppen alsjeblieft. Op het moment van als dit past afstand. En de RVD heeft groot gelijk dat het Oranjes nu hun privacy moeten gunnen. Nederland moet zich dus om het Koninklijk Huis scharen. Bel WNO, 0800 ja, zeer graag uw reactie daarop. Uh, dat kan via 081121, ook via hekje WNL-hekje Eertmans Dan kunt u meedoen. E Erika Bakker zegt, ik vind het vreselijk van Friso... maar why the fuck neem je zo'n risico... als je de verantwoording hebt voor je prachtige dochters en vrouw? Tarak twittert, het Nederlandse volk is loyaler naar het Koninklijk Huis... dan het Koninklijk Huis loyaal is naar het Nederlandse volk. Uh, NAFTA78 zegt, ik ben bijzonder anti koningshuis maar als mens vind ik dit een tragedie. Mijn medeleven gaat naar en uit. En Peter van der Waal zegt, Eertmans we moeten deze mensen juist met rust laten om deze tragedie te kunnen verwerken. En dat zeg ik inderdaad ook. Wim Windjes twittert, het Koningshuis schaarde zich ook niet om de ouders van Theo van Gogh. En tot slot, Job Jan Altena, zegt een man uit Doetinchem, roept iedereen, hij roept iedereen op om de vlag uit te hangen, om steun uit te spreken. Wat vindt u ervan? Nederland moet zich scharen nu allemaal om het Koninklijk Huis, om de Koninklijke familie in deze zeer moeilijke tijd. Uh, meneer Van Wijk uit Amsterdam, goedenavond. Goedenavond. Reageert u maar. Nou, Dat is dus exact wat de bedoeling is, maar los daarvan, ja, kanttekening jegens de media. Uh, die hebben dat, uh, of die hebben daar al in verzaakt de laatste week. En ja, uw uitzending slaat de spijker op de kop. Uh, stop hiermee, gun de mensen rust. En los van het feit of iemand een onnodig risico heeft genomen, dat neemt niet weg. En die luisteraars die. Uh, ja, die hebben het dan verkeerd begrepen. Je dient de mensen daaromheen alle tijd en rust te gunnen. om dit te verwerken. Dat zou bij een ander ook gebeuren. Dus uh, stop met die media-hetsen. En ja. uh, zorg ervoor dat. Uh, dat in elk opzicht gewoon het respect getoond wordt. wat je in principe jegens een ander ook doet. Oké, okay, Vanwijk, meneer Van Wijk, zeer bedankt. Voor het belletje 081121 komt u binnen bij Avondspits. We moeten om. Het Koninklijk Huis heen gaan staan, zeg ik. Pieter Klein-Berning is verslaggever. Koninklijk Huis is nog in Oostenrijk. Goedenavond, Pieter Klein-Berning. Dag, Joost. Dag, Piet Pieter. Ja, ben je al jezelf aan het terugtrekken uit, uit Oostenrijk? In gevolge van. Nee, wat... nee, Joost no nog niet. Nee? Ik zet mijn verhalen te maken voor de krant van morgen naar de ja, schokkende mededelingen van vandaag. Ja. Um, ik begrijp dat mensen zich afvragen. He, wat, wat hier gebeurt, of dat allemaal moet. Maar ik wil daar toch graag uh, iets tegenoverstellen. En dat is dat wij sterk de indruk krijgen dat de koninklijke familie op deze manier juist met ons wil communiceren. Uh, aanvankelijk werd tegen ons gezegd bij het eerste bezoek. En let erop, dadelijk komt de koningin door de voordeur naar binnen met mebel. En dat werd tegen ons gezegd uh, door de beveiligers en door mensen van de Rijksvoorrichtingsdienst. Vervolgens werd er een rood-wit lint gespannen, zodat de fotografen wisten ze komen eraan. De dagen daarna werd steeds dat lint gespannen... een kwartier voordat ze daar aankwamen. Dus een duidelijker signaal is ja. niet je zegt, eh, mogelijk. Je zegt, je zegt eigenlijk de koningin wil bewust... want ze kan ook ongezien binnenkomen, zeg je. In feite, zonder nou, dat de pers personage... haar zit. Zo is dat. Zo ja. is dat. En tot, tot vandaag, of tot en met vandaag... wilden ze, niet alleen de koningin... maar vergeet vooral niet Mabel. Eh, want we hebben het steeds over de koningin. Maar prins Friso heeft ook een echtgenote. Ja. Eh, ik denk dat ze... Als je mij vraagt, want uh, ja, zelf zullen ze het niet zomaar even zeggen. Uh, uh, je kunt het ze vragen, maar daar komt niet zomaar een reactie mm. op. Um, ik denk dat zij tot, tot vandaag, tot en met vandaag, op die manier wilden communiceren. Ja. Je moet je voorstellen. Het is ook zo dat de koningin, voor, uh, dat ze hun afspraken moest afzeggen in Nederland. Doorlopen uh, een hoop andere agendapunten spaak. En op deze manier is het natuurlijk ook voor de hele wereld duidelijk... Um, wat er hier daadwerkelijk aan de hand ja. is. dat spreken maar... tot meer dan woorden. Precies, en Pieter, gaat het vanaf morgen dan wel veranderen? Je zegt, je maakt de berichten voor de krant uh, voor, voor morgen... Dan, dan gaat daarna het hele mediaspectakel uh, uit uitleg vertrekken. Verwacht nou, dan... ik kan je vertellen, een spektakel is het voor ons niet. Uh, ook in de persgroep heerst uh, uh, ja, grote verslagenheid. Mm -hmm. wat nog, uh, het is niet zo dat we uh, samen uitvoerig uh, de stad in gaan aflopen... en nee. dat we hier vrolijk en lachend bij elkaar zitten... Um, het is een, voor ons een heel vervelende en bedrukkende zaak. Ja. En um, uh, wij willen er eigenlijk ook niet, ik uh, zou bijna zeggen, uh, niet meer aan doen dan nee. nodig is. Er is veel kritiek geweest op de RVD. Uh, te weinig informatie, afgelopen week uh, verstrekt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, um, ja um, ik ga ervan uit dat de RVD wilde vertellen wat de RVD wist. En kon vertellen zodoende. Ze ook wilde vertellen uh, die dingen die niet pijnlijk waren... Voor de familie. Je kunt niet zeggen: het gaat goed als, je dat, als het niet goed gaat. Nee. Je kunt ook niet zeggen dat je iets weet als je het nog niet weet. Ik geloof niet dat er bewust halve waarheden zijn verspreid. Of zelfs leugens, zoals sommigen beweren, of dat er te weinig is verspreid. Nee. Uh, ik ga ervan uit dat de RVD uh, gewoon heeft gezegd hoe het stond. Ja. Want deze kwestie is veel te serieus om mee te maken. Precies. Maximeren. Het leek mij ook dat ze gewoon goed het werk, hun werk hebben gedaan. Uh, tot slot, Pieter. Wat zeg jij van deze stelling die ik heb... Nederland moet zich nu en om dat Koninklijk Huis heen schaden? Um, ja, dat is ook wel overdreven in mijn ogen. Um, ik denk dat het... Um, nou, als je het zo zegt... Uh, zo overdreven? Nou ja, moet zich en masse... Uh, en het is wat hier gebeurd is, is um, heel vervelend. Je moet je voorstellen dat dat in je eigen familie gebeurt, of met iemand ja. die je zelf zeer goed kent die dierbaar is. Ja, het is onvoorstelbaar Joost. Ja. Uh, dit is gewoon onvoorstelbaar. Ja, ik uh, vond het ook. Spattig. Ik had absoluut niet aanzien komen ook, moet je zeggen hoor. Dat dit, ja. uh, dit, uh, maar, uh, maar als je mij een uh, antwoord uh, vraagt op jouw vraag, dan zou ik zeggen, um, toonbegrip inderdaad, ja. en dat uh, zal de pers als de, de telegraaf waar ik van ben en, en voor de anderen moeten dat maar zelf weten maar mm. de, de graaf zal dat ook zeker, zeker doen. Pieter, succes daar in Oostenrijk nog met je laatste met die, met die berichten en, en sterkte ook uh, gewenst. Uh, u kunt nog meedoen 0811 Nederland moet zich om het koninklijk huis uh, scharen. U kunt ook Twitter, hashtag WNL, hashtag Eerdmans gebruiken. Uh, Hugo zegt eens, media gaat in het algemeen veel te ver. Echter privacy respecteren is iets anders dan ons om de koninklijke familie scharen. Familie Veen zegt, uh, ja Joost, helemaal mee eens. Even helemaal met rust laten het koninklijke nu bij deze wensen ze ook veel sterkte. Uh, Volkert de Jong zegt om het Koninklijk Huis scharen... bij tegenspoed dan de Republiek invoeren als het goed met ze gaat. Hij is er wel mee eens. Jan de Ridder zegt Mabel en Friso zijn geen leden van het Koninklijk Huis. Dan klopt de stelling niet. Ja, Het gaat mij niet om Mabel en Friso om ons daaromheen te scharen. Dat doen we natuurlijk ook. Uh, maar het gaat ook om de hele familie. En dat, uh, dat is denk ik wat we, wat we daar duidelijk mee, mee bedoelen. Uh, mevrouw mevrouw Laarhoven uit Ankerveen. Dag meneer Eerpland. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het eens met de stelling, maar voor mij hoeft het inderdaad ook niet bij het Koninklijk Huis. Ik vind iedere burger, iedere ieder medeburger, daar zouden we ons moeten heen scharen die dit overkomt. Ja, dus uh, maar... ik, ik zou zeggen, ja, trek het los van het Koninklijk Huis. Het is echt een drama, voor, net wat Pieter zegt. Maar punt is, deze en... familie staat altijd in de spotlight. Dat is natuurlijk ook iets waar ja, maar je ze maar gewoon... dat? Nou ja, dat is hun, hun, de, bijna het werk wat dat mee, met zich meebrengt. De privacy is al ja, ver precies. te zoeken. He, dat zie je elke keer ja. als ze om een wintersport gingen... was het één fotomoment en hoopten ze dat ze ervan af waren. Maar die paparazzi... Ja, alleen, nu is het toch een moment om te zeggen... jongens, kapper daarmee, afstand nemen en respect. Ja. En, en tussen integreren vind ik weer dat jullie toch iemand hebben die, die in, in, in, in Oostrijk die je belt, nou, een journalist. is. dat, vind, vind, je, ik je je dat nou vind ik een goede vraag. Nou, dat vind ik een goede vraag. Ik vroeg me ook, ben, ben je daar dan klaar? En ik vraag me af of, of, of, of mensen daar nog heel lang gaan blijven. Maar ik denk dat dat nu is afgelopen. Daar mag ik ook van uitgaan. Ja. Hij is overigens weg, anders ja. hadden we het nog, nog een keer kunnen vragen. Maar dat, dat, ja, ja. Dat, dat punt snap ik. Dank u wel, mevrouw Laarhoven. Graag gedaan. Fijne M avond. Dank u zeer. Uh, even kijken, meneer Willemsen uit Ede. Goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Ja, zeg maar. Ja, Joost, ik heb diep respect voor die koninklijke familie. En laten ze me rust laten en om hen heen scharen en voor ze bidden. Ja, dat doet u. Ja, ja zeker. Absoluut. Dank u ik heb uh, diep ja. respect voor die mensen. Ja, het zal een enorme heftige periode nog gaan worden, verwacht ik, voor de, voor de koninklijke familie. Uh, die eraan zitten komen. Piet van S uit Nijmegen. Nederland moet zich om de koninklijke familie scharen. Ben ik ben het niet mee eens. Vertel. Ik vind dat je namelijk mensen tekort doet die hetzelfde meemaken. Mensen die in anonimiteit leven. Kijk, die hebben ook geen media-aandacht nodig en die zullen dat ook niet accepteren. Dus ik vind niet, omdat het het koningsuit is, moeten we daar meteen achter staan. In ieder geval van deze is even erg. Dat, dat, dat ben ik met je eens. Alleen de familie treft het altijd. Uh, niet met de privacy. Die worden natuurlijk belaagd. Die nee, zijn... maar de koninklijke familie moet je met de privacy behandelen. daar ben ik helemaal met u eens. Maar ook andere mensen, meneer Anonymous uit dan precies hetzelfde. Okay. Dus da ik vind dat je geen verschil mag maken. U je zegt de kranten, alles... U, u wil niet in verschillende klassen denken, alles over één kam. Dus iedereen zou die aandacht moeten verdienen. Dank dankjewel Piet van ja. S. 0800 1121. Nederland moet zich om het koninklijk huis scharen. Uh, Kees Boon zegt, eens schamen voor de Nederlandse media. Belachelijk, goed idee. Morgen allemaal de vlag uit om je steun te betuigen. Nou, dat begint dus nu een... Uh Puntje te worden misschien. Eh, Robert Versteeg, zeker met rust, laat alleen laten de RVD ook de bevolking goed informeren... zodat we kunnen meeleven. Eh, Mariette Nollen zegt smakeloos dat het speculeren alweer begint. Ik werd al gebeld door een programma over waarom Beatrix naar Nederland komt dit weekend. Laatste. Eh, oh, u bent de schrijver van ik, Beatrix. Dat is goed om erbij te zeggen. Leini. Uh, zegt Eerdmans niet om het Koninklijk Huis te schaden... maar afstand bewaren en absoluut geen programma's meer... over dit verdrietige onderwerp. Uh, aan de lijn en over verdriet gesproken... Klaas-Jan Rodeburg. Uh, goedenavond, Klaas-Jan. Goedenavond. Als ik dat Klaas-Jan mag zeggen. Uh, zeker. Jij bent directeur van het landelijk steunpunt Rauw. Uh, voor ja. de duidelijkheid, Friso is niet dood. Hij leeft gewoon, dus we ja. rouwen niet. Maar we moeten het nieuws wel met elkaar verwerken. Dat merk je ook aan de lijnen die binnenkomen. U bent ja. daar, of jij bent daar deskundig in... Hoe, ja. hoe, hoe kan dat het beste gaan? Ja, hoe kan het beste gaan? Uh, eerst uh, is het uh, buitengewoon, buitengewoon moeilijk voor de koninklijke familie. En het is heel terecht dat we de familie ook uh, met rust laten. Dat we ze ruimte geven. Dat ze in de eigen, eigen intimiteit en in de eigen verbinding met, uh, met elkaar zeg maar, het kunnen verwerken. Het is werkelijk ongelooflijk. En dat zal bij hen ook uh, helemaal nou, uh, uh, ja, aanwezig zijn. Maar als Nederlands volk staan we er natuurlijk ook bij. Ja. En uh, de een zal dat hebben zeg maar, vanuit uh, dat ze zich identificeren met de koninklijke familie. Anderen zullen zich identificeren met zeg maar, het skiën. Omdat ze het gebied kennen. Omdat ze denken van, had mij ook kunnen overkomen. Anderen zullen zeggen van, uh, nou ja, mijn zoon is ook overleden. Ja. Of heeft dit ook, uh, uh, heeft ook plaatsgevonden. Dus ieder heeft zo zijn eigen... Ja, laat ik zeggen, identificatie met deze situatie. En dat, en dat is natuurlijk uh, ja, heel begrijpelijk, maar ook ongelooflijk uh, ja, impact, zeg maar. Nee, precies. En wat heeft de koninklijke familie nu nodig... als je het hebt over de situatie waarin ze zitten? Wat, wat, natuurlijk afstand neem ik aan en heel veel ja. rust. Ja. Wat, uh, en wat de familie uh, zal, zal doen, dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces is om, uh, als het ware, de gebeurtenissen die er geweest zijn... om heel precies te zeggen van, wat is er nou, wat is er nou gebeurd? Uh, wie heeft nou wie uitgenodigd voor het skiën? Uh, hoe heeft dit nou zo kunnen gebeuren? Had dit voorkomen kunnen worden? Wat hebben die artsen gedaan? Hadden ze al eerder, bij wijze van spreken, uh, ja, uh, Friso... Uh, tot leven kunnen brengen. Dus mm -hmm. die hele alle, alle vragen, concrete vragen situatie. situatie, Wat is er situatie ja. Door het leven daarvan. Dat is uh, dat is belangrijk, en dat zullen we ook zeker doen. Daar ja. hoef je niks over te zeggen, want dat gebeurt gewoon. Dat gaat vanzelf, dat is dat gebeurt. En u bent directeur landelijk steunpunt Rauw. is het zo dat mensen u kunnen bellen eigenlijk als steunpunt? Of want mensen kunnen met vragen zitten hierdoor, door door de schok. En voor veel ja. mensen is het een hele grote ja. schok. Ja, ja, wij die... kregen op jaarbasis krijgen wij duizenden vragen. En uh, dat noemen wij het rouwzorgloket. En, en mensen komen met uh, hun eigen situatie waar ze niet meer uit kunnen komen. Omdat ze uh, ja, situatie meemaken van, uh, ja, ik, ja, allerlei situaties meemaken. Hm. Waarvan ze zeggen, waarom zou ik de volgende dag eigenlijk nog wakker willen worden? Ja. En wij zijn dan beschikbaar voor deze mensen met een uh, hele deskundige groep om deze mensen te ondersteunen. Ja, Klaas aan Rodeburg. We laten het uh, hierbij. Dank je zeer, directeur. Dus Landelijk Steunpunt Rauw 081121. We praten uiteraard over Prins Friesel. de dramatische ontwikkeling die vanmiddag bekend is geworden. En ik zeg, Nederland moet zich nu scharen om het Koninklijk Huis. ook al ben je republikein. maakt niet uit, links, rechts. het is toch het moment om te zeggen, jongens, gepaste rust, afstand naar de familie. en, en, en steun uitspreken. Georgina Verbaan, leuk dat je luistert. Die zegt, kan al die pers niet bij Koelenwijn en Tuliken voor de deur gaan staan? Of zijn die al geëmigreerd? Ik heb daar ook. Ook zo mijn, mijn vraag over. Jeroen Kumeling zegt ik moet niks, maar ik wens ze sterkte. Paul Meijer twittert respect voor de Nederlandse media. In Engeland was er al lang iemand met een witte jas naar binnen gelopen bij de Prins. En uh, Larry, Larry Dinger zegt... eerbans laten we ophouden met de massahysterie en de mensen met rust laten. En zijn mijn inziens zat belangrijker zaken. Uh, meneer de Jong uit Amersfoort belt. Uh, reageert u maar. Goedemiddag. Goedenavond. ...moeten alle respect betonen aan die mensen. Het moet niet overdreven worden. Maar wat belangrijk is... ...niemand heeft het erover uitzoeken... ...wie heeft het bericht de wereld ingestuurd... ...dat hij schedelbasisfractuur zou hebben. Volgens mij niemand. Dat klopte niet. Nee. En het heeft Koelewein recht gezet... ...en dat vind ik volkomen terecht. Ja, die discussie hebben we, hebben we vorige week exact uh, gevoerd. Maar het punt is dat, dat niemand dat gezegd heeft. Dus het werd uit de wereld geholpen... ...terwijl het nooit door iemand gebracht werd, volgens mij. De RVD heeft het niet uh, tegengesproken. Nee, maar als je alles moet gaan tegenspreken wat iedereen beweert, dat lijkt me ook onzinnig. Meneer de Jong, dank. Oh, bent u het trouwens. Blijkt, ja, niks. bent u het wel mee eens? Nederland moet zich scharen om de, om de familie nu? Ja, beto respect betonen. Respect betonen. Dank, dank u zeer, meneer de Jong. Uh, Henk De Zeeuw, uh, uit Den Haag. Ja, goedenavond, uh, Joost. Goedenavond. Ik, uh, ik zit te luisteren en ik, uh, ik ben het eigenlijk oneens met de stelling. Ja, vertel. Je bent een van de weinige boeken bij, zeggen, maar. Interessant? Ja, precies. Ik, uh, ik vind het verschrikkelijk nieuws uh, dat mm. voorop uh, staat. Maar. De Koninklijke Familie heeft een, een, een voorkeursbehandeling. Uh, als ik uh, uh, zo hoor wat er nu heeft plaatsgevonden, dan had elke uh, normale burger al, al, al lang doodverklaard geweest. Uh, er wordt heel veel zorg uh, besteed aan deze, aan deze prins. Nou, dat vind ik ook uh, terecht. Alleen dan moeten ze ook niet gaan zeuren als er. Uh, Media-aandacht is en dat de mensen willen weten hoe het met de koninklijke familie gaat. Nou hoorde je die Pieter klein Berning zeggen, uh, verslaggever, dat hij zegt: de koningin ging expres juist zichtbaar die, dat ziekenhuis binnen. Dat, daar had hij da duidelijke aanwijzingen voor om ook te laten zien van ik waardeer de steun, ik laat zien dat ik er als koningin ben. Ze had ook via de achterdeur helemaal ongezien kunnen, kunnen, kunnen vertrekken en binnenkomen. Dus dan zou je zeggen: de koningin wilde dat, maar tot op zeker moment, en dan moet je ook kappen met elkaar. Nou, dat vind ik dus ook. Kijk, ik vind dat die kinderen sowieso met rust gelaten moeten worden. Ja. Dat, dat gaat helemaal nergens over. Alleen, ja, de koning heeft gezegd, uh, men is uh, heel erg blij met de steun vanuit Nederland. Nou, die steun komt juist omdat er zoveel aandacht aan is besteed. En uh, um, ja, dan moet je ook niet zullen op het moment dat het uh, nieuws naar buiten is mm -hmm. gebracht van jongens, nu moeten we kappen. Nee, uh, dat heb je zelf ook gecreëerd. Maar wat heb jij er zelf persoonlijk voor winst bij dat je in de krant weer een foto ziet van een Mabel met een, met een zonnebril op... en dat je weer een, een, een Alexander gebogen naar binnen ziet lopen? W wanneer houdt dat op? Hoe lang wil je dat nog zien? Uh, ik hoef de foto's niet zozeer te zien, maar op het moment dat ik uh, uh, uh, word uh, uh, bestookt uh, en dat men uh, ja, daar uh, heel erg voor aandacht aan besteedt... dan wil ik wel ook op de hoogte gehouden worden van en de koninklijke familie... Uh, we zijn een, een monarchie die, die ja. staat in de belangstelling. Ja. Dat is nou eenmaal. Maar daar hebben we toch de RVD voor? Die maakt dat bekend als er nieuws is. Dat is precies waarvoor de RVD ja. er is. De RVD heeft namelijk al een week lang niks gezegd. Kijk, nee, om, omdat het het er geen nieuws was. Er was gewoon geen en, nieuws. Ja, ik vind het wel dat het nieuws is dat hij bijvoorbeeld. dat zijn hart 50 minuten heeft stilgestaan. Dat was al lang bekend. Waarom dan pas zo lang daarmee wachten? Dat lijkt wel een cliffhanger. Omdat dan mensen gaan speculeren op een manier die niet wenselijk was, denk ik. Dat hebben ze de mensen niet ook gedaan. Ja, zonder Sterker. dat of ze wisten. iemand zelfs uh, die dichtbij uh, uh, met een ja? hartstap... die heeft ja. zelfs gezegd uh, ja. dat er niks aan de hand was. Daar heb je gelijk in. Daar heb jij gelijk in, Henk. Oké, okay, Henk, Henk de Ziel uit Den Haag, bedankt voor je commentaar. Niet eens met mijn stelling. Nederland moet zich om het Koninklijk Huis scharen, zeg ik. 0811 21 of hekje WNL, hekje Eerdmans uh, gebruiken. Uh, de heer Boon belt uit Weesp en wil wat kwijt. Meneer Boon. Ja, ik um, ben het voor een groot gedeelte wel eens met je, uh, met je stelling... Um, ik bedoel, de aandacht is logisch uh, dat dat uitgaat naar de koninklijke familie. Yep. Uh, en het is ook begrijpelijk uh, dat de media daar voldoende aandacht aan besteed heeft. Uh, en dat waarschijnlijk de aankomende dagen en weken nog wel zal doen. Uh, ik vind wel dat de media, en dan met name het NRC voorop, nu wel een gebaar mag maken. NRC gebaar maar Ik moet je even wegdrukken meneer Boom. want het kraakt nogal hard uh, hier door de, door, de, door de koptelefoon. Dus we, misschien kan je terugbellen als je, als je een betere verbinding hebt. Jan de, de Bruin uh, uit Nijkerk, goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ja, ik ben het dus totaal oneens met de stelling. Um, wat ik daarmee bedoel is, van wat ik vind achter scharen, is dat je um, ze moet gaan steunen. Um, nou, dan ga je dus weer aandacht geven. Ik vind inderdaad, laat die mensen met rust. Oké. Okay. Um, ik, vind, ik vind een heleboel idiote reacties hier al um, voorbij komen. Over. Uh, ja, hij is van het Koningshuis. Het is gewoon een zoon van een moeder. Wat een vreselijk drama, een dr drama is. Daarbij blijf ik net als mijn voorganger zeggen dat de RVD ons wel voor de gek heeft gehouden. Want ze wisten wel degelijk uh, al dat hij uh, uh, geredimeerd is in zo zo'n periode geweest. Ja, maar we hebben uh, toch niet. Voor... Maar er is toch geen recht of zo om te weten hoe het met de Prins Friesel gaat, zeg? Dat is toch niet de nee. soort... Mee eens, maar dan moeten ze ook niet zeggen dat ze geen maar hebben gemaakt met wat ze wisten, want dat hebben ze dus niet nee, gedaan. Nee, dat is oké. Okay, okay. als, als je daar de foto's zag, dus ik heb ook gekeken, gewoon omdat ik betrokken ben, ik zie een mens, mm. een drama. Bij mij zijn ook collega's die reageren. Eikel, hij heeft het zelf gedaan. En denk ik van ja, als ik je eigen dochter was geweest, had je dit ook niet gezegd. Klopt. Uh, maar nu omdat het een koningshuis is. Daarbij uh, denk ik dat het wel bewust is gedaan dat ze voor de camera's is gekomen. Um, anders zouden de journalisten er toch wel achteraan gaan om een kietje te krijgen. Dus dat vind ik al slim. Wat ja. ik aan de andere kant vind, um, ik vind ook dat de media zelf um, een anti-koningshuis uh, zo creëert. Ik heb het gevolgd, maar waar ik wel geïrriteerd was, is dat ik op een uh, zaterdagochtend uh, thuis zit. En dan om het half uur een update krijg over het koningshuis en er is gewoon niks bekend. Nee. Dan heb ik zoiets van: ja, doe dat niet om een half uur, ja. want hij is zogenaamd geen lid meer van het Koninkrijk. Maar doe gewoon om een paar uur en doe een melding als er iets bekend is. Ja. Nu werd er om het half uur werd er gewoon iets uitgezonden en werd iedere keer gezegd. Er is niks. Ja, dat was eigenlijk het punt ja. dat er geen nieuws ook nieuws was. Zo was het in, in die tijd. In, precies een week geleden. Dat, dat, dat, dat was inderdaad precies de situatie. Jan, Jan de Bruin uit Nijkerk, goedenavond. Zeer bedankt voor het bellen. Vincent de Beek twittert, Airbans de RVD kan ervoor zorgen door betere info te geven dat de media niet hoeft te gaan graven en dat we ons kunnen scharen om KH. Uh, de Koninklijke Hoogheid wordt hier bedoeld. Nou, dat is net zoals Jan, Jannetje Janitje Koelewijn erover dacht. Medestanders repaf zegt, op dit moment liggen er ongeveer vier wintersporters in coma. Waarom zijn deze mensen minder belangrijk dan Friso? Hosta Diana zegt, geef ze rust en stilte, maar waarom juist deze mensen om hun geboorterecht? Opvallend veel tweets in die hoek, moet ik zeggen. Arie van den Adel zegt, de media speelt hier weer geraffineerd op in, zoals altijd, ook dit programma van WNL. Ja, dat wil ik toch wel maken, dat punt. Wij doen het natuurlijk niet op de manier zo van wat er nu precies nog meer te halen valt uit dat ziekenhuis. We berichten gewoon dat het Nederland zich om het koninklijk huis moet scharen. Zo vind ik dat ook echt op dit moment. En dat we niet moeten blijven uh, een hetze moeten creëren. Smulders zegt, Zegt respect en steun na zwaar verlies is altijd welkom. En ik spreek uit ervaring, zegt hij... Er komt nu nieuws binnen. NRC Handelsblad betreurt dat het een teurooskleurig beeld heeft geschetst van de medische toestand van Prins Frieso. Komt net binnen. Dat na aanleiding van de publicatie van Jannetje Koolenwijn. Ik denk dat dat een hele terechte zaak is. En ook goed dat ze dat uh, op tijd doen en niet uh, pas volgende week. NRC Handelsblad is nogmaals betreurd dat er een teurooskleurig beeld is gegeven in de krant van de medische toestand van Prins Frieso. Uh, we gaan door. Uh, Nederland moet zich scharen om het Koninklijk Huis. Juist nu. Jan, goedenavond ja, geef die mensen rust, ik bedoel als een normaal mens was geweest, maar we zijn 50 minuten reanimeren. Even stoppen met schreeuwen Jan. Jan, Jan, Jan, stop even met schreeuwen en zeg het nog een keer. Ik zeg, je moet de mensen met rust laten, maar 90% van de Nederlanders, die dingen te houden vanuit dat, dat het nooit meer goed zal komen. Ik bedoel, of je bent binnen drie dagen erbij, of het is gewoon gebeurd. Ik denk dat bij een normaal mens gewoon de stekker eruit was getrokken. Oké, okay, dank je Jan. Uh, meneer Pijwis, goedenavond. Uh, goedenavond, ik vind die stelling op zich niet zo belangrijk. Wat ik veel belangrijker vind, dat u zelf het verkeer de voorbeeld geeft... door dit item in uw programma op te nemen. Als we vinden dat we de familie met rust moeten laten dan zou u dit hele programma niet in deze manier de eten in moeten verspreken. Maar meneer Febus, wij geven juist in die zin niet het verkeerde voorbeeld. Want ik, ik, ik laat de familie juist met rust. Ik zeg het omgekeerd, we moeten om de familie heen gaan staan... en ze juist respect betonen door ja, dat uit te spreken. Ik... ik ga toch niet zitten doe. graven nu van hoe is de situatie, wat gebeurt er, uh, nog meer nee, allemaal. Nee, maar... Maar u genereert hier weer mee publiciteit, u genereert hier weer mee discussie. U maakt het mogelijk dat allerlei waanzinnige opvattingen de eten worden ingeslingerd. Dat is geen rust rond het koningshuis. Ik vind dat er heel goede reacties ook binnenkomen, moet ik u zeggen. En ook hardverwarmende dat dat reacties. Doet er niet toe. Dat doet er niet toe, maar als u zelf pleit om de familie met rust te laten, dan moet u daar zelf het goede voorbeeld in geven. Oké, okay, dat is een helder verhaal. Meneer Pijbers zeer bedankt. Dan hebben we nu een punt dat we even de lijnen niet zien binnenkomen. Uh, ondertussen komt uh, Roos ten Haven, die zegt heel goed... we mogen best wel trotser zijn op onze sterke koningin. En dat is een tweet die nog binnen, binnenkomt. Uh, wij kijken of er nog een beller bij komt, maar we zitten ook aan het einde. Dus we kunnen gaan afronden wat avondstit betreft. WNL Eerdmans blijkbaar zoals gisteravond en vanavond. Wil jij toch uh, gelijk hebben? Opinie betekent mensen laten spreken. En dat vind ik inderdaad ook. Dank voor het bellen, dank voor het twitteren op 0800... 11.21 kon u ons bereiken. Dat kunt u weer vanaf maandagavond. Want dan zijn we er weer. Zometeen gaat op deze zender Manjare verder. WNL is er zondag alweer met Eva Jinek op zondag. Uh, kijken dus zondagochtend half tien op Nederland 1. Maandag zijn wij er weer met een nieuwe avondspits. Ik uh, zou zeggen tot dan. En wat ons betreft, en dat zeg ik namens de hele redactie... een heel fijn en goed weekend. Tot maandagavond half zeven, Radio 1.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 Dit is Radio 1.